Welkom bij deze verkenning. We duiken vandaag in de wereld van ja, bedrijfskoffie. Specifiek kijken we naar een artikel over Fortune Coffee. Klopt, een bedrijf dat al 20 jaar koffieservice levert aan andere bedrijven. En dat artikel, onze bron dus, licht een aanpak en groei toe. En onze missie vandaag is dan, wat maakt nou die ene franchise van Laurens Kaashoek, die in het verhaal centraal staat, wat maakt die nou zo succesvol volgens het artikel? Ja, wat is een geheim hè? Los van de automaten en de bonen zelf. Precies. Waarom werkt dat servicegerichte model nou zo goed in nou ja, de Nederlandse werkcultuur? Dat proberen we te begrijpen. Want ja, laten we eerlijk zijn, slechte koffie op kantoor, wie kent het niet? Kan echt een, um, een domper zijn. Zeker. Het artikel noemt koffie zelfs een directiekwestie in Nederland. Dat zegt best veel. Inderdaad. Toch is die koffievoorziening vaak maar matig geregeld, vind ik. En Laurens Kaashoek, die dus de grootste franchise binnen Fortune heeft, die zegt... ...het succes zit niet alleen in de producten. Oké, okay, interessant. Laten we dat eens uitpakken dan. Nou, de bron schetst inderdaad van die herkenbare problemen. De machine hapert, net als je bezoek hebt natuurlijk. Typisch. Of de bonen zijn op op maandagochtend. Ja, precies. Of de smaak? Tja, die laat gewoon te wensen over. Ja. En volgens dat artikel is goede koffie in Nederland dus echt een serieuze zaak. Voor je uitstraling naar klanten? Absoluut. Maar ook voor de moraal van je medewerkers precies. en voor jezelf? Zeker. Als dat niet op orde is, dan merk je dat gewoon meteen. Precies. Het lijkt misschien iets kleins, koffie. Maar het heeft een duidelijke sociale functie op de werkvloer. Weet je wel, een aanleiding voor een praatje, even ontspannen. En het werkt ook als een soort signaal van waardering van het bedrijf. Mm -hmm. Een slecht onderhouden koffiehoek met, nou ja, matige koffie... dat kan onbewust de perceptie van je hele bedrijf negatief beïnvloeden. Dat geloof ik meteen. Het raakt direct aan werknemerstevredenheid. En aan gastvrijheid. En dat is dus precies waar de kernfilosofie van die franchise van Kaashoek omdraait, zo lees ik. Hij hamert erop. Service. Dat is prioriteit nummer 1. Al twintig jaar lang, staat er. Ja, al twintig jaar. Hij begon alleen, hè? Altijd direct bereikbaar op zijn 06-nummer. Storing. Hup, hij kwam meteen langs. Dat is wel opmerkelijk, ja. Vooral omdat hij die keuze twintig jaar geleden maakte... En er blijkbaar aan vasthoudt. Ja. Want in het B2B-landschap zie je toch vaak meer efficiëntie via callcenters, ticketsystemen, automatisering. Precies. En hij koos bewust voor die hyperpersoonlijke, directe verantwoordelijkheid. Ja, dat schept natuurlijk meteen een band en vertrouwen. Je weet wie je belt en je weet er gebeurt iets. Zeker. De vraag is wel een beetje... Hoe schaalbaar is zo'n belofte als je groeit? Nou, daar gaat het artikel dus verder op in. Want twintig jaar later werken ze blijkbaar nog steeds zo. Maar dan met een team. Tien specialisten. Oké. Okay. En elk van hen bedient zo'n 400 adressen. Maar de kern is... Elke klant heeft nog steeds het directe mobiele nummer van hun vaste specialist. Ah, kijk. Dat is interessant. Dus niet één centraal nummer? Nee. Die specialisten rijden dus rond met voorraad, doen onderhoud, Ja. belt een klant met een acuut probleem. Dan kan die specialist dus zelf besluiten, ik wijk af van mijn route, ik ga erheen. Dus geen centrale planning die de bottleneck vormt? Nee. De lijn blijft kort? Precies. De specialist kent de klant, kent de machine, de situatie daar. Dat model combineert de schaal met die persoonlijke touch, zeg maar. De verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie, dicht bij de klant. Ja. Dat voorkomt die klassieke B2B-frustratie. Van doorverbinden, wachten, je verhaal opnieuw doen. Precies. Vanuit de klant gezien klinkt dat ideaal. Tegelijkertijd vraag ik me wel af... hoe borg je dan de consistentie tussen die tien specialisten? En hoe voorkom je dat de een structureel meer spoedjes krijgt dan de ander? Goed punt. Dat beta staat niet direct in het artikel. Het focust meer op het klantvoordeel. Logisch. Maar die service gaat verder dan alleen snelle hulp bij storingen volgens de bron... Ze kijken eerst heel goed hoe gebruikt een bedrijf die koffie eigenlijk. Oh ja. ja. Het zijn er piekuren, hoeveel mensen drinken er, uit bekertjes of mokken. Wordt er iets bij de koffie geserveerd, een koekje bijvoorbeeld. Ah, ze doen een soort analyse vooraf. Precies. En op basis daarvan adviseren ze de juiste machine. Of machines. Maatwerk dus. Ja. En dan komt een detail dat het artikel echt benadrukt. De specialist stelt de machine heel precies af. Oké. Okay. Die afstelling is blijkbaar cruciaal voor de smaak. De combinatie van machine, afstemming en de koffieboon zelf, dat levert volgens hen talloze smaakvarianten op. Goh. Ze geven zelfs een soort smaakgarantie. De koffie smaakt zoals afgesproken. En wil je het toch anders, sterker, slapper, andere blending? Eén belletje naar je specialist is genoeg. Kijk, hier zie je die focus op kwaliteit en maatwerk heel duidelijk terug. Ze leveren niet alleen een doos bonen, zeg maar. Nee. Subjectiefs als smaak. En dan ook nog de flexibiliteit bieden om dat direct aan te passen. Dat is een sterk punt. Zeker. Het vraagt natuurlijk wel veel expertise. En tijd van die specialisten om dat consistent waar te maken voor, wat zei je, 400 klanten? Ja, 400. Dat is wel de keerzijde van zo'n persoonlijke garantie natuurlijk. Ja, dat klopt. En dat brengt ons bij de rol van die specialist, want die is behoorlijk breed. Ja. Ze leveren niet alleen koffie, thee, koekjes tot in de pantry aan toe, zo staat er. Ah, handig. Maar ze houden ook de voorraad bij van die essentials. Suiker, melk, roerstaafjes, dingen die je niet wilt missen, zeg maar. Nee, precies. En door dat regelmatige contact leren ze de klant en het verbruik goed kennen. Ze kunnen dus anticiperen op veranderingen. Ze worden een soort verlengstuk van de facility manager bijna. Ja, weet je wel. En wat mij opviel, ze worden dus ook getraind als barista. Oh, serieus? Ja, niet alleen voor het technische onderhoud, maar echt specifiek om die machine af te stellen op de smaakvoorkeur van die klant. Dus ze combineren logistiek... Techniek en smaakexpertise. Precies. De term bezorger en barista uit het artikel vat die combinatie wel mooi samen, ja. Vind ik ook. Het bundelen van die rollen in één persoon is efficiënt vanuit klantcontact gezien. Eén aanspreekpunt voor alles. Ja. Dat versterkt de relatie enorm, kan ik me voorstellen. Die specialist wordt echt het gezicht, de probleemoplosser. Mm -hmm. Maar goed, het legt ook veel druk op die ene persoon. Kan één specialist echt expert zijn op al die vlakken? En dan ook nog 400 klanten optimaal bedienen? Het succes hangt wel heel sterk af van de kwaliteit en ja, de belastbaarheid van die individuen. Dat is een valide punt. Oké, okay, die focus op de specialist en de service, dat is duidelijk de kern van hun operatie, volgens deze bron. Maar hoe komen ze aan nieuwe klanten? Ja, een goede vraag. Naast het vertellen van dit verhaal... Over die unieke serviceaanpak noemt het artikel een heel concrete marketingtool: een eigen koffietrailer. Een koffietrailer? Zo'n mobiele koffiebar? Ja, precies. Een soort mobiele koffiebar. Twee keer per week rijden ze daarmee naar een nou ja, willekeurig bedrijventerrein. Dat valt wel op natuurlijk. Ja, logisch. Maar de belangrijkste functie, potentiële klanten kunnen direct de koffie proeven. Want, zoals de bron zegt, smaak bepaalt toch de eerste indruk. Slim. Heel slim. Na het proeven volgt dan het gesprek over de huidige koffiesituatie bij bedrijven die interesse tonen. Ja, dat is een mooie vorm van wat ze experiential marketing noemen. Je laat de kwaliteit niet alleen zien of erover praten, nee je laat het direct ervaren. Ja. Het verlaagt de drempel enorm, want wie slaat nou een gratis goed kopje koffie af? Precies. En het past perfect bij hun focus op smaak en dat persoonlijke contact. Het is een concrete actie die goed past in de B2B-markt daar moet je toch vaak eerst vertrouwen winnen. Zeker. Het is natuurlijk wel een uh, arbeidsintensieve manier van leads genereren. De schaalbaarheid daarvan voor snelle groei, daar kun je vraagtekens bij zetten. Maar het past wel bij de filosofie. Ja, dat denk ik ook. Dus als we de elementen even samenvatten... die volgens dit artikel het succes van deze franchise verklaren... Ja. dan draait het om een extreme, bijna obsessieve focus op service... ...mogelijk gemaakt door die direct bereikbare veelzijdige specialist. Klopt. Daaraan gekoppeld het maatwerk per klant... ...de garantie op smaakkwaliteit door die barista-kennis... Mm -hmm. ...en een marketingaanpak die daar naadloos op aansluit met die koffiebus. Ja. Dat totaalplaatje lijkt de reden te zijn... ...achter hun succesvolle positie binnen die Fortune-keten. Dat lijkt een goede samenvatting, ja. Wat we vooral uit deze verkenning kunnen halen, denk ik... ...is hoe deze franchise, althans volgens deze beschrijving, een succes bouwt op een heel consistente filosofie. Ja. Persoonlijke service en directe verantwoordelijkheid echt tot in de haarvaten van de operatie doorgevoerd. Precies. Het gaat veel verder dan alleen logistiek, dan alleen maar doosjes schuiven. Het is een totaalpakket van ontzorging. Met die specialist als centrale speel. Ja. Inderdaad. Het laat zien dat zelfs in een markt als bedrijfskoffie, die misschien verzadigd lijkt, of een commodity... Ja, dat denk je al snel... Dat er toch ruimte is om je te onderscheiden. Niet per se met een revolutionair product, maar door te excelleren in de uitvoering. In klantcontact, maatwerk, betrouwbaarheid. Mm -hmm. En die combinatie van logistiek, techniek en smaak in één persoon is daarbij een interessant, zei het, ja, veel eisend mechanisme. Zeker. En dat brengt de vraag dan misschien bij jou, de luisteraar. Hoe is de koffievoorziening bij jou op het werk eigenlijk ingericht? Ja, sta er eens bij stil. Wie lost problemen op? wordt er überhaupt nagedacht over smaak, over onderhoud. En misschien wel de belangrijkste vraag naar dit verhaal... hoe makkelijk of moeilijk is het om iets gedaan te krijgen als de koffie niet naar wens is. Precies. Wellicht herken je elementen uit de aanpak die we net bespraken... of zie je juist een wereld van verschil. Dit specifieke voorbeeld roept ook een bredere vraag op, vind ik... Relevant voor veel meer sectoren dan alleen koffie. Oké. Okay. We zien overal in B2B een enorme push naar digitalisering, self-service, het automatiseren van klantcontact. Vaak vanuit kostenbesparing en efficiëntie natuurlijk. Ja, dat is de trend. Maar dit verhaal toont de blijvende kracht van een vast menselijk aanspreekpunt. Van verregaande persoonlijke service. Ja. De vraag om eens over na te denken is dan, waar ligt de sweet spot? Waar ligt de balans? In welke andere diensten of producten zou een bewuste investering in zo'n menselijke maat misschien tegen de heersende digitale stroom in onverwacht veel waarde kunnen toevoegen? Interessant. Zowel voor de klant als voor het bedrijf zelf. Ook al lijkt het op papier misschien minder efficiënt. Een gedachte om mee te nemen.